Marianne Hageman met het NOS-journaal. De rouwstoet met stoffelijke resten van slachtoffers van vlucht MH17... is aangekomen bij de corporaal van oud kazerne in Hilversum. Net als bij eerdere rouwstoeten stonden er weer mensen langs de route vanuit Eindhoven. Net voor vier uur vanmiddag landde op vliegbasis Eindhoven... een militair transportvliegtuig met daarin een lijkkist met stoffelijke resten. Het toestel was vanochtend vertrokken vanuit de Oekraïnse stad Garkov. Na aankomst volgde hetzelfde ceremonieel als bij de eerdere ontvangsten van slachtoffers. Het was de achtste keer dat er menselijke resten... van de vliegramp arriveerde. Zo'n 150 nabestaanden waren aanwezig in Eindhoven. Het is erop of eronder voor Warehuis VND. In Amsterdam onderhandelen eigenaar Sun Capital, verhuurder Eve Capital en de banken over een laatste reddingspoging. Eigenaar Sun Capital is bereid meer geld in het noodlijdende warehuis te steken. Eerder wilde Sun 40 miljoen euro in VND investeren, als daarnaast ook voor 40 miljoen er bezuinigd. Nu wil de investeringsmaatschappij 60 miljoen uittrekken. De uitkomst van het overleg wordt vanavond voorgelegd aan de andere eigenaren van VND panden Of die akkoord gaan met het nieuwe reddingsplan is nog maar de vraag. De Verenigde Staten steunen de poging van Duitsland en Frankrijk... om een oplossing voor de oorlog in Oekraïne te bereiken. Vicepresident Biden noemde het diplomatieke offensief van de Duitse en Franse leiders... de moeite van het proberen waard. Op de veiligheidstop in München zei hij verder dat Oekraïne het recht heeft zichzelf te verdedigen. Amerika overweegt Oekraïne wapens te geven. De Oekraïnse president Poroshenko, die ook in München is, ziet alleen een oplossing als Oekraïne politieke, militaire en economische steun krijgt. Hij voelt niets voor een gesprek met de rebellen die hij beschouwt als terroristen. Het weer. Vanavond kan nog wat lichte regen vallen, vooral in het zuiden en oosten. Vannacht is het droog. Minimumtemperatuur een graad of drie. Morgen overdag af en toe zon, later op de dag mogelijk een bui. Het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal.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 Het gewendste continent The voor Breakout. aardkloot. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten. Mesdames en messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatra.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 Maurice Mulder. 25e jaargang, aflevering 5. Maakt het vandaag 30 januari alweer. Deze week hebben we een uh, ja, de laatste reguliere. Want volgende week hebben we een hele aparte uitzending. Zal ook niet tussen 3 uh, en 5 zijn. Tussen 6 uur s avonds en 9 uur s avonds zal het er zijn. Daar straks meer over natuurlijk. Meer is deze week. Deze week hebben we 10 stijgers, 14 zittenblijvers. 14, ja, 14 zittenblijvers. 12 dalers En vier uh, nieuwe binnenkomers, dat dan weer wel. Nieuwe binnenkomers, uh, James Bay, Charlie XCX, Avicii en Omi. En dan hebben we ook meteen vier uh, mensen natuurlijk de en niet gered deze week. Dat is die Avener met Fade Out Lines. De meisjes, O'Gene met Magic, die hebben hem niet gered. En Ben, hey now something I need. Clean Bandit samen, Jess Glyn met Real Love. Die zijn helaas ook net buitengevallen. Maar wie weet komen ze nog een keertje terug, je weet het nooit. Deze week hebben we ook de snelste stijgen natuurlijk. Becky G, Can Stop Dancing, met maar liefst 12 plaatsen. En uh, ja, met pijn in mijn hart moet ik het eigenlijk zeggen. James Newton Howard samen met Jennifer Lawrence... met de Hanging Free, is de snelste daler geworden. Maar liefst 22 plaatsen. Is goed op opgelet vorige week en alles is meegeschreven. Dan uh, weet je op welke positie er nu staat... Hij je alvast verklappen. Hij staat op de 30ste plek na 8 weken. Even voor de klok van 5 uur hoor je natuurlijk weer de top 3 van deze week. Hoe het is gegaan in Europa met de hits. Met de airtime die ze hebben gehad. Meer is even kleine opfrisser. Hoe zag de top 3 er vorige week uit? Nummer 3 hier. Maar wel origineel. Op drie hoorde je Echo Smith met Cool Kids. De drie uh, gezellige familieleden. Op twee was Tromai, tenminste geproduceerd door hem. Lord Pusherty en Cutie met Meltdown. En op nummer 1 Taylor Swift Blank Space. Deze week beginnen we de lijst met de nummer 39. En die is in handen van Kwaps met Walk. Negen weken in de lijst. Negen plaatsen is wel gezakt. Maar nu dus nummer 39. Kwaps met Walk. The Euro breakdown. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. 100, 100, 100, 100 headlights, making me blind. All of your flashes catching my eye. If I jump once, then I never think twice.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 Don't get caught in the old side trap, run away, run away, never come back. 37 tussen de handen van gepakt. 9 weken in de lijst, ondertussen. Doe mij goed. Uh, nou je eigenlijk bekend geworden door een uh, videogame: FIFA 14. Om precies te zijn. Op 37 hebben we Sasha met Good Days. Dan is het tijd voor de nieuwe binnenkamer... en welke van de vier dat is, dat verklap ik zo direct voor je... is Sasha met Good Days. I got nothing to hide... but the ghosts, they just won't leave me alone... but with you by my side... there's a light at the end of the tunnel... and I keep running, I keep running... I Keep running with you. Green lights and a radio. No stop signs or crossroads. Starts up and a place to go. Let the good days follow. Binnengekomen op de 39 e positie in de lijst der lijsten van Europa. De Euro Breakdown. Deze week dus op uh, 37. Stiekem weer eentje tussendoor overgeslagen. Dat was Madonna Living for Love. Het is wel heel veel plaatsen gezakt door uh, deze week. Dus ja, gaan we niet doen. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Maar op 36 vinden we de, de, de nieuwe binnenkomer. Ja, heel lijfje, ik heb het hele lijstje duurlijk niks van 40 gehad, hè. En dan heb ik het over uh, James Bay. James Bay is een uh, Britse singer-songwriter. Hij heeft maar liefst al uh, drie EP's uitgebracht. Hier heb je EP's, LP's. Nou ja, dat moet ik gaan uitleggen. Volgende keer. Uh, the Dark of the Morning in 2013. Let It Go in 2014. En Hold Back the River in 2014 ook. Hij groeide op in uh, Hitchin. Een grappig is, daar hebben ze een school... Ja, echt waar. The Hitching Boys School. Daar is hij naartoe gegaan en daarna... Uiteindelijk heeft hij gestudeerd aan de British and Irish Modern, Modern Music Institute. En dat heeft ook echt zijn vruchten wel afgeworpen. Want B bracht zijn eerste EP, The Dark of the Morning... uit op 18 juli 2013, om precies te zijn. Zijn tweede EP, Let It Go, werd uitgebracht op 12 mei 2014. Deze EP kwam binnen in de top 10 van de Britse iTunes hitlijsten. En de titeltrack Let It Go... Piekte op plek 63 in de Britse hitlijst op 27 september 2014. Het is maar dat je het weet. Zijn derde EP, dus de belangrijkste in dit geval, Hold Back the River, werd uitgebracht op 21 november 2014. En uh, de dag voor Sinterklaas, de 4 december, uh, werd bekend dat hij uh, de Brits, Brit Award Critics' Chores 2015 had gewonnen. Waarmee jij in de voetstappen van onder andere Adele, Florence en the Machine, Jesse J., Tom Odell en Sam Smith trapt. Het Beasted Boot uh, album bij uh, Chaos and Calm zal op uh, 23 maart 2015 uitgebracht worden. Dat is de eerste echte album, dus. Op the River. Binnengekomen. 21 november 2000... Uh, oh nee, 10 uh, januari 2015 in de Nederlandse top 40. 21 november uitgebracht, uh, 10 januari binnengekomen. Positie 15 om maar precies te zijn. En nummer 21 in de single top 100. Maar dat gaat er niet om, hè. Gaat nu om de Euro Breakdown. En daar staat hij op 36. James Bay met Hold Back The River. try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 is deze James B. een grote hit... maar dus ook in de rest van Europa... Hotback the River. The Euro Breakdown. En dan gaan we kijken naar... Uh, nummer 35. Zal ik toch nog even stiekem uh, uitleggen... hoe dat uh, nou werkt met die EP'tjes. EP staat voor... Uh, extended Play. Terwijl... Uh, je kent al van die singletjes nog wel van vroeger. Ja, dat past net aan. één nummer op op één kant. En nummer op de andere kant. Ja, dit, uh, een EP'je zorgt gewoon op dat er uh, twee keer zoveel past. Komt omdat de groefjes anders zitten en de amplitude groter is bij hoekere geluisterderecties. En de uh, ja, onderlinge afstand van de groeven. Heel technisch allemaal, maar twee nummers dus op één kant. En uh, die James B. gaat dus in uh, 2015, 23 maart 2015, zijn eerste echte album uitbrengen. En dan moet je denken aan uh, zijn grote vinylplaat, hè. Ik ben benieuwd of je het op vinyl gaat doen, of, uh, op digitaal, op download of op uh, gewoon cd. We gaan erachter komen. In maart. Maar zover is het nog niet. Nog lang niet zelfs. Nummer 33 is voor uh, Charlie XCX. Charlie uh, uit Steven, uh, Stephen H. Ook uit de United Kingdom. Britse zinger-songwriter. Haar echte naam, is misschien wel leuk om te weten, is Charlotte Emma uh, Etchison. Zij is uh, voornamelijk bekend door haar lips I Love It met Icona Pop en uh, Fancy met Iggy Azalea En in 2014 haalde haar solo single Boom eindelijk de top 40. Nou ja, haar uh, zangcarrière begon in 2008, tenminste, toen is ze ermee begonnen. Ja, dat zeg ik. Begon in 2008, maar brak was echt door in uh, 2012, dus met die I Love It. Samen met de Zweedse iconapop. En sindsdien bracht ze enkele singles uit, waaronder Super Love. Het is een uh, bescheiden succes uh, geworden in het Verenigd Koninkrijk. Maar deze singles betekenen voor haar uh, geen groot su succes. Maar wel dat ze heel bekend is geworden met onder andere de hit Fancy in 2014. En daarna de eerste solo-succes met Boomclap. Nou, hier hebben we Charlie XCX met haar nieuwe nummer. En dat nummer heet Break the Rules. Ik dat je sliep even wakker worden. Charlie XCX op 33, nieuw binnengekomen deze week bij de Euro Breakdown met Break the Rules. ELECTRIC LIGHTS BLOW MY MIND BUT I FEEL ALRIGHT I NEVER STOP IT'S HOW WE RIDE COMING UP UNTIL WE DIE Ali 33 in de Euro Breakdown met Break the Rules. Wil niet naar school, ze gewoon de regels breken. Arme mij. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. nieuw. I said, Why you over there looking at me? looking, got a staring problem. And you fucking, and now you see my girl stop frontin', I could tell you up to a little something. Hold up, I'ma play it cool, baby. Roll on why you make your way and get over. My girl ain't down, and it's over. Just tell her that she look good when I'm over. In the first place, pull one up, baby. Don't be too thirsty. Group B love ain't never gonna work. These hoes ain't loyal and never keep it low key. That ain't alright. I'ma take a shot, couple shots through the night. Tell a joke, keep it fun, make a feel it's alright. Give me the game hotel, and bet a hundred that I take them to the hotel. Said, yeah. Why you over there looking at me? While I'm with my. Over here with mines. I got a girl but I'm feeling your body So I might have to just play both sides I hope she don't come over here Cause I'm with my girl You know I love her I got two of my bitches in the club And they know about each other Oh no Uh, But a nigga never paranoid You fucking with a man like a low boy What? I can barely hear a low voice In the club but your body making all the noise Clap it up, sag it up Where your purse just Pack it up, and grab a hand, tell her we should go now. If you really wanna take the party to the hotel, I said, I said, why what? you over there looking at me? At me. While I'm with my suspicious get a clue girl don't be a mystery i see you liking on all my pictures of me and my bitch up in all our business so you gotta know it ain't a limit so so what a pill and a liquor dough now make a straight girl go down just spit down i might fuck around and lick too it ain't a problem i'm a metabolism high that you both up for this oh. just keep it real with a real motherfucker ain't got time for no pretense. now just bring it to me that flick that No class is stuck uh. Been pushing up uh Don't pussy now nah. Bitch, what's you? What? Really on? Why you over there looking at me? While I'm with my girlfriend, why are you over there looking at me? Lookin at me? Lookin at me? me We... Getting samen met Chris Brown. Met de hotel. 32 in de Eurobreakdown. Drie plaasjes gestegen, vorige week nieuw binnengekomen. Ja, ze doen best wel lekker hoor. Lekere muziek, het uh, gaat de goede kant op. The Euro Breakdown. Tijd voor de volgende nieuwe binnenkomer. Nu alweer, ja echt waar, nu alweer. Nummer 31. Nummer 31 is in de handen van uh, Tim Berling. Scoort in ons land uh, beter als uh, Tim Berg. Uh, die scoort in, uh, in ons land zijn eerste hit. Bromance staat in de zomer van 2010 maar liefst 21 weken lang in de top 40 en bereikt de tweede plaats. Uh, en ook scoort hij als uh, Tom Hanks een top 10 hit... als uh, Blest in het najaar van 2011 de negende plaats bereikt. En na een uh, zevental aan singles groeit Wake Me Up... waarop uh, Aloe Black uh, de vocals uh, voor zijn rekening neemt... Uh, uit tot een echte, complete wereldhit. De single staat in 2013 maar liefst uh, 11 weken lang... op de eerste plaats van de top 40, de Nederlandse top 40... ...en is de zomerhit van dat jaar. De single verschijnt als voorloper van zijn eerste album True... ...dat in september toen uh, verscheen. Op het album laat de DJ en producer een minder commercieel geluid horen... ...en onderstreept hij zijn muzikale voorkeur. Ja, Fitie staat uh, zowel in uh, 2012 als 2013... ...in de wereldwijde DJ Top 100 van DJ Magazine op de derde plaats liefst. Wake Me Up staat 11 weken boven aan de mediamarkt, de Nederlandse top 40. En is de achtste single in de geschiedenis van de lijst... die meer dan 1000 punten heeft weten te verzamelen. Ook de opvolger, Hey Brother, bereikt, bereikt de hoogste positie in de top 40. Beide nummers staan in 2014 bij de 25 grootste hits ooit. Ja, van het album True wordt de eerste vier tracks als opvolgende single uitgebracht. Addicted to You is dan ook de vierde single die de top 40 weet te bereiken. Nou, dat lukt met uh, Lay Me Down, uh, waarop ook na Rodgers en Adam Lambert te horen zijn, lukt dat helaas niet. Nou, deze Zweedse DJ-producer uh, produceert later A Sky Full of Stars van Coldplay... en werkt samen met uh, Wyclef John en Alexander Pyrus ook mee aan de WK-single Daarom dit, oftewel We Will Find A Way... In oktober scoort Avicii met de Days. Nou, die hebben we voldoende in uh, deze lijst gehad. Die is er net uit, net een paar weekjes. Uh, de pokalen van Robbie Williams zijn daarop uh, te horen natuurlijk. Maar hij is weer helemaal uh, nieuw in de lijst. De uh, Dance Mash, The Night. Dat was al eerder terug te vinden op de nieuwste FIFA 15. game Wat net een mooi nummer uit FIFA 14. Dit is FIFA 15. Wordt aan het einde van het jaar uitgebracht... Uh, die track wordt zijn zestiende, ik niet, jawel, zijn zestiende tot 40 hit. Waarmee Roxette uh, passeert als meest succesvolle Zweedse act. En daarmee alleen nog maar niemand minder dan. Ja, juist, je hebt hem goed al. Abba, die heeft hij alleen nog voor zich. Nou, in 2015, dit jaar, moet er dus een nieuw album gaan verschijnen van deze Avitie van deze zweet. Nou, ik ben heel benieuwd. Het volgende nummer, nummer 31 in de New York Breakdown, um, dat is in ieder geval een prachtig nummer. En dan heb ik het over The Night. What's upon a younger year When all our shadows disappeared The animals since I came out to play When face to face With all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade One day my father He told me, son, don't let it slip away I'm hey.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 Find light in the beautiful sea I choose to be happy You and I, you and I We're like diamonds in the sky You're a shooting star I see A vision of ecstasy When you hold me, I'm alive We're like diamonds in the sky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 Snel die tijd. Nummer 28 alweer van dit uur. Oh nee, van deze lijst. Niet nummer 28, zoveel heb ik er nog niet gedraaid. Daar ga ik niet eens redden in 1 uur, wat lol je nou? Nummer 28, Joseph Selven met Diamonds. Even een uh, kleine resume voordat we verder gaan. Ondertussen is uh, Sander aangeschoven Goedemiddag, overigens, Sanders. Goedemiddag, Marie. Was je er weg kwijt? Nee. Ondergesneeuwd? Nee, ook door niet. Door het ijs gezakt? Nee, ook niet. Bedankt voor het praten. Nee. Ah, <laughs> nummer 40. The Magician, Years and Years, met Sunlight. Wel lang in de lijst. En je hoorde met het eerste nummer van het uur... Kwats met walk op 39. Madonna Living for Love, 38 voor haar. 37 voor Sasha met Good Days. En nieuw binnengekomen gekomen deze week op 36 is James Bay met Hold Back the River. 35 is voor Blond featuring Melissa Steele, I Love You... Kanye West samen met de oude rot in het pak. Paul McCartney, Only One, vinden we op 34. Die is lekker blijven zitten. 33 is nieuw binnengekomen. Charlie XCX met Break the Rule. Kidding featuring Chris Brown met Hotel 32. En Avicii, The Knights, nieuw binnengekomen op 31. 30. Oh. Nou, Dat doet gewoon pijn in mijn hart even. James Newton Howard, Jennifer Lawrence met de Hanging Tree op nummer 30. De snelste daler van deze week. Met maar liefst 22 plaatsen. Ik heb eigenlijk best wel medelijden met z'n mee. Ja. 29 in handen van Calvin Harris. Samen met Ellie Golding met Outside. En je hoorde hem net op 28. Elf weken lang in de lijst. Lekker blijven zitten is Joseph Selbert met Diamond. Wat het leuk is. Uh, deze week hebben we gewoon uitzendingen hè, tussen 3 en 5. Maar volgende week gaat het er uh, iets anders uitzien. En hoe dat... Uh vertelt onze programmadirecteur Albert-Jan Vos voor jou. Albert-Jan Vos? Ja, is hij hier? Nee, dat niet. Maar hij vertelt het wel voor je. Luister maar. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Na Zandvoort draait door... gaan we door met een speciale uitzending van de Euro Breakdown. Normaal gesproken elke vrijdag live tussen drie en vijf... en gepresenteerd door Maurice Mulder. Maar in het kader van onze 25-jarige live-uitzending... Verplaatst naar 6 uur s'avonds tot 9 uur. En Maurice Mulder Mulde kijkt natuurlijk terug naar 25 jaar Euro Breakdown. Met 25 toppers uit de diverse jaren van 1990 tot 2015. Dat allemaal van 6 tot 9 uur. Euro Breakdown, de countdown of the continent. Albert Jan, bedankt voor die update. Nummer 25 gaan we door. George Philips, uh, Phillips George met Wish You Were Mine. als uh, programmadirecteur Albert-Jan Vos. Volgende week dus uh, geen reguliere uitzending voor mij. Eigenlijk voor helemaal uh, niemand. Maar vanaf 4 uur begint de 25 uur uitzending. 25 uur lang non-stop live presentatie. Hierop zie je van Zandvoort dat alleen maar in het kader van het 25 jaar bestaan. 4 uur zal het beginnen met Zandvoort eruit door. Om 6 uh, uur begin ik dan met de Euro breakdown tot 9 uur. 3 uur lang maar liefst. En dat voor vijf, vind mooie nummers. Wil je weten welke nummers dat zijn? Kijk vanavond dan even op facebook.com slash yourbreakdown. Daar zal ik de lijsten lijst van de afgelopen 25 jaar gaan publiceren. En schrijf ook even een reactie eronder. Hè, als je een mooi nummer ertussen hebt zitten. En uh, je hebt er wat mee. Bijvoorbeeld uh, van uh, 1991. Uh, 18 weken lang op nummer 1 gestaan in Europa. Was uh, Brian Adams. Everything I do, I do it for you. En heb je daar nou leuke anekdotes over? Of uh, dat soort dingen. Laat het me weten. Facebook.com slash Euro Breakdown. The Euro Breakdown. Door mijn nummer 24. Die is in handen van First Aid Kit. Met het prachtige REM cover Walk Unafraid. As the sun comes up, as the moon... Hier komen deze twee prachtige dames. Dan heb ik natuurlijk ook First Aid Kit. 24e positie voor hun ondertussen. Vorige week nog op 29. Vier weken lang in de lijst. Dit is ook de hoogste positie voor hun, die ze ooit bij mij hebben gehaald in deze lijst der lijsten. Volgende week, dus tussen 6 en 9, uitzending van de Euro Breakdown. We zijn helemaal in de trance van het 25 jaar bestaan van ZFM Zandvoort. Want niet alleen ZFM, het bestaat 25 jaar, maar ook een programma's. En bijvoorbeeld, de Euro Breakdown is ook in 1990 begonnen. Drie uur lang, dus uh, in het teken van alle prachtige. Uh, ja, prachtige, prachtige uh, muziek, moet ik maar zeggen. gewoon dan hè? Iedere uur, vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Volgende week dus tussen... Uh, oh. Volgende week dus uh, tussen zes en 9. In plaats van drie uh, en 5. Tot nog eentje verklappen die uh, ik best wel leuk vind? 1995. Wie heeft het langs in 1995 op nummer 1 gestaan? Nou, dat weet ik niet. Nee, was, was je wel nog, nog, nog geboren? geboren? Oh, dat was je nog niet geboren. Voor jou, wat denk je? Oh. Nou, ik zal het even verklappen. Het was uh, Coolio met Gangsters Paradise. Acht weken lang op nummer 1. Vanaf uh, 11 november tot en met uh, 30 december hebben ze erin gestaan. 1996 zijn ze ook nog even doorgegaan. Maar ik reken echt per jaartal. Goed. 23. Wie is 23? Nou, daar ga ik je verklappen. Dat is uh, Omi. Omar Samuel Presley, die werd ontdekt door uh, Clifton Dillon... die al eerder succes boekte met de uh, Shabba Ranks. In 2012 maakte Omi het nummer cheerleader. Het nummer wordt in 2014 uh, nog een keer onhanden genomen... door de Duitse DJ en producer Felix Jean. Waarna het uh, op de eerste plaats terechtkomt... in onder andere Denemarken en Zweden. In Nederland komt cheerleader in de, de Felix, Jean, Felix, Jane, Felix Jean... remix halverwege januari binnen in de top 40... Net pas, ja, net pas. Maar hij staat ondertussen alweer op uh, nummer 1. Een weekje later uh, gebeurde dat toen hij binnen was gekomen. Uh, Omi, na 12 jaar de opvolger is van uh, Jean-Paul. Die de laatste Jamakaan was met een nummer 1 hit. Omdat hij nou aan de tweede week op nummer 1 staat. Hij komt inderdaad uit de Jamaica. Hij is geboren op uh, 03091986. Ook nog eigenlijk een persoonkie, 28 jaar. Hmm, is onze Jamakaan. Hoe gaat dat nummer? Nou, dan ga ik je zo direct laten horen. Het laatste nummer van uh, dit uur zal dat dan ook zijn. Volgende uur gaan we kijken naar de Nederlandse top 40. Hoe het daarmee is vergaan en hoe het daarmee is. En natuurlijk uh, de laatste 20 nummers van uh, de Euro Breakdown. Meer gaan we luisteren naar onze Jamaican Omi... op nummer 23, nieuw binnengekomen deze week met Cheerleader.